7 uur Freddy van met het NOS journaal de VN wil met een aantal andere morgen hulpgoederen brengen... naar de noodlijdende bevolking van de Syrische regio Oost-Ghouta. Er staat een konvooi klaar van 46 vrachtwagens... met voedsel en medicijnen voor de eerste 70.000 mensen. De VN bereidt meer konvooien voor. Het is twijfelachtig of het hulpkonvooi... de bevolking van Oost-Ghouta kan bereiken. Van een wapenstilstand die de VN-veiligheidsraad... ruim een week geleden uitriep, is niets terechtgekomen. Het Syrische leger heeft de afgelopen dagen... ongeveer een kwart van het rebellenbolwerk... Veroverd. In het gebied zitten 400.000 mensen vast. Aanhangers van Go Ahead Eagles hebben na de wedstrijd tegen de Graafschap spelers van die club aangevallen. Begon toen verdediger Abena de 4-0-overwinning van de Graafschap op het veld begon te vieren voor het uitvak. Daarop kwamen fans van Go Ahead het veld op. Stewards probeerden nog te voorkomen dat er een gevecht ontstond. Dat lukte niet. Er werden een paar flinke trappen uitgedeeld. Zeven Go Ahead fans zijn aangehouden. De Franse president Macron heeft enthousiast gereageerd op het besluit van de Duitse sociaal-democratische partij SPD om toe te treden tot de regering. Hij noemde de nieuwe coalitie onder leiding van Angela Merkel goed nieuws voor Europa. En op internet circuleren beelden van de kust in een Spaans dorpje. Op klaarlichte dag varen daar vier drugsboten het strand op. De beelden zijn gefilmd door de politie zelf, maar die kan niet optreden tegen de drugshandel. Het probleem is te groot, de politie is zwaar onderbemand. De politiebonden klagen daar al langer over. De boten komen uit Marokko en vervoeren grote hoeveelheden hash. Het weer, het regent vanavond een tijdje, later wordt het droog... de temperatuur daalt dan tot rond het vriespunt. Dan kan het plaatselijk glad worden door het opvriezen van natte weggedeelten. Morgen is het droog, met zon, en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering, zoals Jelle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 Vrouwen wordt steeds minder populair. en daarom begeven gemeenten zich steeds actiever op de huwelijksmarkt. Het gevolg: een wirwar aan diensten en prijzen. Reporter Radio. met Carl-Johan de Zwart. Goedenavond, straks aandacht voor de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten en de vraag hoe wordt de bronbescherming voor journalisten geregeld. En de reporters NL vertrouwen in de politiek, onderzoeksjournalist Hans Goosen onderzoekt voor dagblad De Limburger een maand lang hoe het in Limburg gesteld is met het vertrouwen in de lokale politiek. Maar nu eerst, het is de mooiste en misschien ook wel de duurste dag van je leven, je bruiloft. Een van de vele kostenposten is de gemeente die zelf het tarief vaststelt... en steeds meer diensten aanbiedt. De gemeente neigt de rol aan te nemen van een weddingplanner. Waar eindigt de overheid en waar begint de commerciële trouwmarkt? Het trouwboodschapplaasje wat je allemaal hiervoor hebt aangeschaft. De locatie is uh, 2500 euro. De taart ga ik zelf bakken, dus dat kost iets van 30 euro. Mijn trouwpak uh, ja, met een aantal attributen iets van 600. De band, 1000 euro. Mijn jurk, 750 euro. fotograaf was 1700. heb je nog een videograaf, die was wel goedkoop. Relatief, 800. We hebben dan wel een weddingplanner genomen, die is 1000 euro. De ringen hebben we nog niet gekocht. Maar degene die we nu op het oog hebben, kosten, hou je vast... 3000 euro. En de trouwauto uh, 350 euro. En heb je dan nog uh, de gemeente Amersfoort, 460 Ik ben Sammy Peters. En ik ben Eva Kimmenij. En ik ben Thomas van Veen. En dit is Reporter Podcast. Het is nog maar kort geleden dat het fijn thuisdag was. En het trouwseizoen staat alweer voor de deur. Ja, en als beginnend journalisten zijn wij gedoken in een van de belangrijkste momenten van het leven. Namelijk trouwen. Nou, voor, voor mij persoonlijk is het natuurlijk niet het belangrijkste ding in het leven. Ik moet er nu nog niet aan denken. Ik ben pas 23. Het dus... is iets te jong hè, Thomas? Ja, ja nee dat, dat hoeft voor mij nog niet. Maar als het dan toch een keer moet... dan zou ik best wel willen trouwen in de gemeente Beek. Je kan daar trouwen voor 147 euro. Nou, dat ben... is geen geld. Nee, dat is uh, een trouwkoopje. Trouwen, de mooiste dag van je leven. Maar je hoorde het net al van Len, Renate... en reporter collega Astrid, die binnenkort gaat trouwen. Het betekent ook heel veel geld uitgeven. Je kan het natuurlijk zo duur maken als je zelf wil. Maar wat blijkt? Hoeveel het kost hangt ook heel erg af van de gemeente waar je trouwt. Een verhaal over de gemeente als weddingplanner... en het bijbehorende prijskaartje. Amersfoort, Beek en Groningen... Je staat er niet bij stil, maar iedere gemeente mag vragen voor een huwelijk wat hij wil. Zolang de gemeente uiteindelijk maar geen winst maakt. Er gelden geen maximumtarieven, zoals bij een paspoort of bij een rijbewijs. Eigenlijk is dit een van de weinige onderdelen waar gemeenten met elkaar in concurrentie zijn. Mm -hmm. uh, de andere kant is ook uh, dat de ene locatie uh, ja, voor bruidsparen ook veel interessanter is dan de andere locatie. Dus misschien ook een hoger tarief gerechtvaardigd. Gemeenten kunnen dus met elkaar concurreren. Maar waarom doen ze dat? Ja, dat is iets wat historisch zo uh, gegroeid uh, is, denk ik. Uh, wat je ook ziet is dat gemeenten die een uh, leuk kasteeltje hebben of een borg... dat die daar ook uh, ja, zich mee in de markt proberen te zetten. En dat soort gemeenten zie je dan vaak ook aanwezig op huwelijksbeurzen en dergelijke... Dit is Jan Kees Noord. Hij werkt bij de gemeente Groningen en de gemeente Ten Een gemeente als Groningen is bijvoorbeeld aanwezig op huwelijksbeurzen... om bruidsparen te verleiden bij hen te trouwen. Voor sommige gemeenten is het dus een verleidingsspel... om bruidsparen naar hen toe te trekken. En ze mogen dus concurreren wat betreft de prijs. Bij die trouwlezers is er toch een vorm van marktwerking. Jij kunt trouwen in iedere gemeente van Nederland. Dus als jou het tarief van Den Haag niet bevalt, dan zou je in Voorburg kunnen trouwen. Dus in die zin is er geen sprake van gedwongen winkelnering. Aldus Robert Verkuilen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er is dus marktwerking, concurrentie mag. Nou, en dat doen gemeenten dan ook. Uit ons onderzoek blijkt dat de kosten van trouwen op het gemeentehuis... heel erg verschillen. Ja, wij keken naar de tarieven van 2017. Inmiddels liggen de tarieven voor 2018 iets hoger. Maar dat is niet meer dan een inflatiecorrectie. Neem bijvoorbeeld de prijs voor het huwelijk op een stadhuis... Uh, met meer dan 20 gasten op de vrijdagochtend. Uh, dat is de populairste dag om te trouwen. In 2017 zijn Leeuwarden en Groningen dan het duurst met ruim 700 euro. Het goedkoopst is de gemeente Beek met 147 euro. Grote prijsverschillen dus, maar daar gaan we zo meteen verder op in. Trouwen wordt steeds minder populair... Het aantal huwelijken daalt, blijkt uit cijfers van het CBS. En als er dan nog wel wordt getrouwd, dan doen mensen dit steeds vaker gratis. Voor gemeenten is het dus dringen op de krimpende huwelijksmarkt. Want het huwelijk blijft een aantrekkelijke dienst voor gemeenten om te faciliteren. Dat ziet ook IJske Rutgers. Zij is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Bedum en Winsum. Als u kijkt naar de hoogte van de leesjes, dan Kun je bijna niet, uh, niet aan de indruk onttrekken dat het voor gemeentes heel plezierig is als er veel huwelijken voltrokken worden. In het huwelijk zit inmiddels dus ook een stukje gemeentelijk ondernemerschap. Ik weet ook dat er gemeenten zijn die nadrukkelijk uh, zoveel mogelijk huwelijken willen aantrekken. Um... Wat kan daar motivatie voor zijn? Nou ja, het, als je genoeg huwelijken hebt, ook, ook op locaties, uh, dat levert natuurlijk uh, ja, ook wel weer inkomsten op. En dat levert inkomsten op, maar gemeentes die mogen geen winst maken. Dus nee. wat heb je aan die inkomsten? Nee, maar misschien wel omzet en misschien kan dan wel een locatie beter geëxploiteerd worden. Maar waarom willen gemeenten dan zoveel mogelijk huwelijken aantrekken? Het levert gemeenten omzet op, maar natuurlijk geen winst. Want ze mogen geen winst maken op huwelijken en andere diensten. Maar de lokale economie heeft er wel degelijk baat bij. En dat willen gemeenten graag stimuleren. Denk aan lunchen, als je de trouwlocatie hebt bekeken... ringen uitzoeken in de buurt, het trouwfeest in een lokaal partycentrum. Dat is allemaal goed voor de gemeente. Maar de gretigheid waarmee sommige gemeenten grip proberen te houden... op het alsmaar kleiner wordende aantal bruidsparen... leidt tot een complete weerwar aan tarieven. Er zijn zoveel verschillende diensten en prijzen... dat het aanbod voor bruidsparen onvergelijkbaar is. Prijzen en verschillen zijn onderzichtig en soms zelfs onverklaarbaar. Neem bijvoorbeeld een trouwboekje. In Warringsveen kost het slechts 25 euro en 85 cent. Ja, en in Veendam kan dat oplopen tot 64,60 euro voor een luxe uitvoering. Zo, dat verschilt wel echt. Uh, en dan kijk je naar het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie. In Breda is dat 79 euro. Wat? In Amsterdam is dat 302 euro. Nou ja, en dat is niet het enige, want als je een babs wilt benoemen en beëdigen in Haarlem is dat 93 euro. En in Bunnik is dat gewoon, hou je vast, 431,50 euro. is ja, een bizar verschil. Uh, kijk je naar het benoemen van gemeentegetuigen? Uh, in Delft is dat 30,50 euro. 50. Nou, dan zou ik het wel weten, want in, uh, in Kranendonk is dat 148,80 euro. En 80 cent. Dit zijn diensten die eigenlijk overal hetzelfde zijn... maar een ander prijskaartje hebben per gemeente. In alle gevallen gaat het om leesjes. Dat zijn belastingen die gemeenten heffen. Bijvoorbeeld voor een dakkenpelvergunning of voor het bezitten van een hond. Ja, dus dit zijn geen collectieve diensten, zelfs de afvalstoffenheffing... maar diensten waar je als individu gebruik van maakt. Gemeenten zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de leesjes. Dus ook alle trouwleesjes. En die verschillen dan ook enorm van gemeente tot gemeente. Hoe kan het dat die prijzen tussen gemeenten dan zo verschillen? Uh, Robert Verkuilen van de VNG? Dat kan verschillende redenen hebben. De eerste reden is dat de ene gemeente er meer werk van maakt... dan de andere gemeente. De tweede reden is dat de ene gemeente alle kosten doorrekent... en de andere gemeente misschien een deel subsidieert. Dat wil zeggen de andere burgers laat meebetalen. De derde is dat er gemeenten zijn die niet alle kosten bij het trouwen berekenen... maar bijvoorbeeld voor een andere kostenpost wat extra in rekening brengen... zodat het trouwen goedkoper kan worden. Dat moeten wij even uitleggen. Een gemeente mag geen winst maken op de leesjes... maar gemeenten mogen wel een dienst goedkoper maken... door een andere dienst weer duurder te maken. Dat heet kruissubsidiering. Een gemeente kan daarvoor kiezen uit politieke of praktische overwegingen... Bijvoorbeeld een religieuze gemeente die veel waarde hecht aan het huwelijk... kan besluiten het huwelijk goedkoper aan te bieden... door bijvoorbeeld bouwvergunningen weer duurder te maken. Maar gemeenten kiezen er ook voor om het huwelijk duurder te maken... zodat bijvoorbeeld uittreksels uit het bevolkingsregister goedkoper zijn. Voor wat betreft de lezers als totaal mogen gemeenten daar niet aan verdienen. Dus er mag niet meer aan lezers in rekening worden gebracht dan kosten. Maar door die kruissubsidiering mag dat voor huwelijkslezers op zich wel... Daar is geen maximum aan, behalve het gezond verstand van de door burgers gekozen gemeenteraad. Die stelt de tarieven vast. Uiteindelijk mag de gemeente onderaan de streep dus geen winst maken. Zolang dat niet gebeurt, overtreden gemeenten geen regels door bijvoorbeeld 500 euro meer te vragen. Waar gaat het geld dat gemeenten vragen dan precies heen? Daar waren wij benieuwd naar. Ja, uh, toen wij de gemeente belden, was het antwoord vaak... dat de trouwleesjes jaren geleden waren vastgesteld... en elk jaar met de inflatie een paar procenten omhoog gaan. Er wordt dus niet elk jaar nagekeken? Ja. Maar wel zijn gemeenten sinds 2017 verplicht... om de tarieven jaarlijks toe te lichten bij hun begroting... en te laten zien hoe kostendekkend hun prijzen zijn. Eerder bestond die regel nog niet. De wet is bedoeld om gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken... Maar uit een steekproef van de tien duurste en de vijf goedkope gemeenten... blijkt dat veel van hen niet paraat hebben waar hun prijzen op gebaseerd zijn. De opvallendste reacties, Eva? Nou, wij uh, belden naar uh, de gemeentes. En wat bleek, de vraag was heel erg uh, raar die wij stelden. Want ze zeiden, ja, de trouwkosten staan toch gewoon op de site? En zeiden we, nee, maar we willen de echte kosten onderbouwen. Ja, maar wat bedoelen jullie dan precies? Dus er was wel heel veel onbegrip. Uh, nou ja, bijvoorbeeld de gemeente Montfort wilde het niet eens geven... omdat ze uh, bang waren voor concurrentie met andere gemeenten. Dus dat die hun kostonderbouwingen zouden overnemen of iets dergelijks. Maar het viel ook heel erg op dat die uh, kostonderbouwingen gewoon heel erg verschilden tussen de gemeentes. Dus het was eigenlijk heel lastig te vergelijken. Ja, uh, nou ja, de gemeente Groningen stuurde het bijvoorbeeld netjes op. Maar dan had je ook Schouwen-Duiveland en die gaven niet eens de prijzen erbij. Dus alleen het bedrag. Nou ja, dan had je net zo goed op de site kunnen kijken. Dus niet echt in die geest van de nieuwe wet. En in alle eerlijkheid, daar kunnen gemeenten nog best een slag maken. Een groot deel van de kosten die in rekening worden gebracht... die worden al sinds jaar en dag op die manier in rekening gebracht. Dus daar een keer opnieuw en fris tegenaan kijken... en opnieuw keuzes maken, dat kan helemaal geen kwaad. De wet en het doorhef van inzicht geven in die tarieven... en kostendekkendheid is dus nog niet overal doorgevoerd. De weerwaar van prijzen is een echte weerwaar. En wat blijkt, dure gemeenten worden vaak omringd door goedkope gemeenten. Ja, en wij gingen langs in het hoge noorden, in de gemeenten Temboer, Zuidhoorn en Groningen. Uh, want 15 kilometer verderop trouwen betekent ruim 400 euro meer betalen. We beginnen in het gemeentehuis van Temboer, een oude boerderij inclusief hooizolder. Ja, nou, het is toch redelijk uniek als je je relatie begonnen bent op een hooizolder, dat je ook op een hooizolder kunt trouwen. Goedemorgen. Ja, Hallo, ik ben Astrid. is de Bode. Hallo, de Sammy. Bode. Hallo. Grieke Rouders de, de Bode. de vrienden. Hier schaam. De mensen die komen vanaf dat plein, komen ze hier naar binnen. Ik ontvang ze hier namens de gemeente Ten Boer. Komen ook de familieleden achter ons aan. En dit is het bordes waar we nu staan? Van, de, van, de, van het gemeentehuis. Ja, in principe van de boerderij, maar het is het gemeentehuis. Okay. De gasten staan in een, een erehaag en dan komt het bruidspaar er doorheen. Dan mm -hmm. komen ze de trap omhoog. En dan ontvang ik ze hier voor de deur. Oké. Okay. En dan gaan wij naar binnen toe en dan komt de familie en de genodigden komen er achteraan. En dan gaat de deur weer dicht. Oké, okay, dus het bruidspaar en de boten lopen als eerste naar ja, binnen. Ja, als eerste naar binnen. En achteraan komt, ja, komt de, de familie. familie en de ja. vrienden. Ja. Oké, okay, nou dan lopen we verder door de deur naar binnen. <laughs> We lopen nu door de gang van het gemeentehuis. Hier is de bocht om. Richting de zaal. hier zitten het bruidspaar dan neer. In afwachting. Die komen hier dan te zitten. Okay. In afwachting voor de ambtenaar die hun trouwt. En dit heet de Raads Oké, okay. en daar zit het, uh... het bruidspaar zit hier. En gebeurt er hier nog iets of zitten ze hier alleen dus te wachten? Ze zitten even rustig te wachten, even op adem komen. En dan halen wij ze op. Oké, okay, dus ze zitten hier met z'n tweetjes? Met z'n tweetjes, of dat de vader hun weggeeft dat de vader er ook bij is. Oh, oké. Okay. En als je hier dan trouwde, op bijvoorbeeld de vrijdag... betaalde je 282 euro. Um, maar wat krijg je daar als bruidspaar nou precies voor, voor dat geld? Uh, de trouwzaal en de ambtenaar en de bode. Oké. Okay. Dat is de tarieven hier. Want de huur voor de raad zou ik hem verzekeren dat dit is natuurlijk van de gemeente. Dus waarvoor betaal je dan precies? Misschien dat mijn collega uit Groningen mij helpen kan. Dat weet ik dus niet. Ja, waar betaal je voor? Dat is gebruik van de ruimte en verwarming. Eigenlijk alle zaken die rondom de aankleding van de ruimte een rol spelen. Ik ben Gretje Buiten. Ik ben ambtenaar van de burgerlijke stand uh, bij de gemeente zuid -Horden. En dan uh, begeleiden de bode, het bruidspaar, eerst even apart... en dan die, uh, de familie en de getuigen naar de trouwzaal. Oké. Okay. We komen aan met twee grote schuifdeuren. Ja. En nou, deze deur staan dan open. Ja. Lampen staan, zijn aan... Uh, nou, het is wel duidelijk denk ik waar het bruidspaar komt te zitten. In het midden van de trouwzaal daar zit de ambte, of staat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Die komt dan later binnen. En hier komen de getuigen en de ouders te zitten. En okay. de rest van de familie, vrienden zit achter het bruidspaar. Kleine lampjes zijn in het plafond aangebracht, zodat het een beetje een sterrenhemel uh, idee heeft gekregen. Nou, dan, ik dacht, misschien kunnen we even gaan zitten voor het uh... Het Wil je op een trouwplekje gaan zitten? Nou, dat is misschien wel... Ja, we gaan nu even plaatsnemen op uh, de plek waar het bruidspaar ook zit. Dus, um, we kijken uit op de... Nou, daar zou dan bij een huwelijk... Daar zou dan de bab uh, staan. staan. En we zien een mooi boeket ernaast. En ja. nog een mooie schilderij. En dan kijken we natuurlijk naar de sterrenhemel. Ja, ja heel romantisch. Precies. In de gemeente Zuid-Hoorn, als we even het tarief van 2017 nemen, was het voor een vrijdag huwelijk uh, 278,40 euro. Ja. Um, ja, hoe komt eigenlijk dat tarief tot stand? Ja, dat is een, een soort berekening van wat geven wij een, een, een buitengewoon ambtenaar. Uh, wat vinden wij een redelijk bedrag? Het is iets wat een gemeenteraad zelf mag vaststellen. Dus je bent eigenlijk heel erg vrij daarin. Kijken jullie ook bijvoorbeeld naar de prijzen van omliggende gemeenten? Stem je daarop af? Toen we de tarieven hebben vastgesteld, hebben we wel uh, eens rondgekeken wat andere gemeenten hier vragen. En ook wel naast elkaar gezet. Maar het is niet zo dat we dat helemaal gelijk wilden trekken. Wij weten dat Groningen bijvoorbeeld vrij hoog zit. Tenminste vergeleken met ons. En dat was geen reden om te zeggen van nou dan gaan wij ook een stuk hoger zitten. Nee, dat wilden wij niet. We wilden het ook betaalbaar houden voor iedereen. Ik ben Annageert van der Tuin, ik ben bode op het Stadhuis in Groningen en ik uh, doe veel uh, begeleiding van de huwelijken hier op het Stadhuis. En dan, uh, dan heeft uh, de Babus uh, zijn speech gehouden? Die heeft zijn speech gehouden. Die leest de acte voor. De acte wordt getekend en dan zegt hij in naam der wet: verklaar ik dit huwelijk voor gesloten. zitten we nog steeds in uh, diezelfde trouwzaal in, uh, in Groningen. En dan uh, hebben we een bekend gezicht, want u heeft volgens mij eerder gezien... meneer uh, Jan Noord in Temboer, uh, volgens mij. Klopt, in Temboer ook gezien, uh, nu in de stad Groningen. En uh, dat is te verklaren uit de nauwe samenwerking... die er tussen de gemeente Groningen en Temboer is. Groningen is nu in uh, deze regio uh, een van de duurdere gemeenten. Ja, nou, de tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad... Wij stellen dat transparant vast in de gemeenteraad eh, met een onderbouwing eh, die niet zo gedetailleerd is dat je precies kunt zien wat elke hamerslag van de ambtenaar van de burgerstand eh, kost. Maar in ieder geval wel dat je kunt zien eh, wat het totaal aan producten van een aantal afdeling burgerzaken oplevert aan kostendekkendheid. Nou, nu komt het uh, wel mooi uit dat u ook uh, voor de gemeente Ten ook, uh, actief bent. Uh, waarom is het daar dan wel goedkoper? Iedere gemeente maakt zijn eigen uh, afweging. En uh, voor een deel heeft dat ook te maken met hoe gewild ben je als uh, trouwlocatie. Groningen is dus heel gewild? De, de, de gemeente Groningen aan zich is redelijk gewild, ja. Dan gaan we gewoon weer de zaal uit. Dan lopen wij uh, de gang weer in. En dan uh, komen we zo bij de Grote Marts. Oké. Okay. Deur open. Deur is open. Nou, er staat, er staat hier iemand die uh, de duiven heeft. Ja. En die geeft ze dan en die, oude, die vertelt dan even van wat de symboliek is van de witte duif. Nou, dan worden ze losgelaten. Dan gooit de bruidsbaar, gooit de witte duiven even. omhoog en die fladden weg. Stom, enorme prijsverschillen, kruissubsidiering, geen duidelijkheid over hoe tarieven zijn opgebouwd. Dus ja, waar je als bruidspaar nou precies voor betaalt? Terwijl er wel een wet is die meer transparantie moet afdwingen. Zonder twijfel een weerwar. En die weerwar is dus ontstaan als gevolg van de gretigheid van gemeenten. Maar dat zie je in nog iets terug. Bruidsparen willen namelijk een steeds persoonlijker huwelijk en gemeenten spelen daar handig op in. Voor de bruidsparen die iets anders willen dan een standaard huwelijk op het gemeentehuis leveren gemeenten huwelijken op maat. Nou, bijvoorbeeld bij de gemeente Lanschangerland. Daar kan je kiezen uit een platina, gouden en zilveren huwelijk. Dan gaat het niet over het aantal jaar, maar om de mate van luxe. Uh, alles kan, alles mag en dat lijkt het credo, maar zolang er betaald wordt is alles prima. In Eindhoven is er zelfs een opfrishuwelijk. Ja, mensen, ik herhaal een opfrishuwelijk voor de bruidsparen die na een aantal jaren nogmaals op hun liefde willen proosten. In 2016 kampte de gemeente namelijk met een bruidsvlucht. Een afnemend aantal bruidsparen, En om dit tegen te gaan kwam onder andere het idee van het opfrishuwelijk. Ook wel een rewedding genoemd. 18 gemeenten bieden zo'n nephuwelijk aan... want een rewedding heeft wettelijk gezien geen betekenis. En in feite is het dus gewoon één groot romantisch toneelstuk... Toch kost een opfrieshuwelijk evenveel als een gewoon huwelijk. Alles wordt uit de kast getrokken van trouwambtenaar... tot niet-juridische huwelijksakte. Ja, er zijn dus heel veel verschillende soorten huwelijkspakketten... waar je als bruidspaar uit kan kiezen. En als je eenmaal een huwelijkspakket hebt gekozen... zijn er nog meer opties om je huwelijk op te leuken. Gemeenten bieden namelijk nog allerlei mooie ceremoniële extra's aan. Bijvoorbeeld het carillon, weet je wel? Die belletjes als je naar buiten loopt over de rode loper... In Heerdeveen kost dat maar 17,85 euro. Ja, uh, en in Delft is dat natuurlijk wat grootser bij de Nieuwe kerk. Maar dat is ook meteen 104 ,75 euro 75 cent. Ja, maar daar hoort natuurlijk ook een rode loper bij. En dat kan in Alva aan de Rijn. 221 euro. Oh, wat gek in Heerde is dat maar 53,80 euro. Nou, mocht je dan nog willen proosten met een alcoholvrij champagne-arrangement... dan kan dat in Weert voor 91 euro. Nou, en wil je het dan ook nog even laten uitzenden voor die familieleden... die jouw huwelijk niet belangrijk genoeg vonden om er naartoe te komen... dan is er een livestream via de webcam voor maar liefst 105 euro in Arnhem. Nou ja, je kan het ook laten opnemen op dvd. Dat uh, kan wat voordeliger in uh, voorschoten voor 74 euro en 20 cent. Nou ja, en Vlaardingen, zij doen het nog beter. 21,60 euro. Ja, en dan heb je ook nog het versieren van de trouwelocatie. Als je daar zelf helemaal geen zin in hebt, dan doet de gemeente Graven dat voor 84,20 euro. Maar wat vindt u van die ontwikkeling? Dat eigenlijk gemeenten steeds meer dingen of diensten gaan aanbieden rondom het huwelijk? Het hoort wel een beetje bij deze tijd. En ik heb ook het idee dat als wij volgend jaar alles weer opnieuw gaan inrichten, dat we toch wel meer ook naar die. Mogelijkheden toegaan. Ik wil niet zeggen dat we alles gaan doen. Maar het is wel leuk voor een bruidspaar dat ze toch meer zelf dingen kunnen inbrengen. wat ze graag willen. En als je dingen aan kunt bieden. en desnoods daar iets extra voor vraagt. ja, waarom niet? De gemeente heeft wel een beperkte taak. Zeg maar, ze moeten zich niet op alles gaan richten. Nee, dat denk ik niet. De gemeente die moet ervoor zorgen dat de mensen hier netjes kunnen trouwen. en daar mag best iets extra bij. Maar wij moeten niet alles willen over gaan nemen. Dus de gemeente moet zich niet als een soort van weddingplanner opwerpen? Nee, dat gaat me te ver. Ja. We moeten onze taken verrichten. En het mag, net wat ik zeg, mag best opgeleukt worden. Er mogen dingen bij. Maar we moeten niet de taak willen overnemen van een weddingplanner. Nee. Greetje Buiten van de gemeente Zuidhoorn... vindt dus dat de gemeente geen weddingplanner moet worden... Uh, hoe kijkt Jan Kees Noord van gemeente Groningen en Ten Boer daarnaar? Ja, hoe ze het willen, uh, kunnen, kunnen ze het wel krijgen. Maar de burgemeester van Aan Hunze vindt dat je wel moet oppassen als gemeente. Nou, Ik vind dat je ten principale als overheid op moet passen... dat je niet uh, vanuit je monopoliepositie, als het gaat om deze vorm van dienstverlening... te veel uh, ja, commerciële activiteiten, laat ik het zo maar noemen, uh, pleegt. Want uh, ja, daar, daar, moet je, uh, daar moet je vanuit... Het belang van de overheid, het, het algemene belang, in de commerciële belang wel heel terughoudend te zijn. De gemeente heeft als overheidsorgaan dus wel een monopolie als het gaat om trouwen. Waar eindigt de overheid en waar begint de markt? Want het gevaar om een echte wedding planner te worden ligt hier wel een beetje op de loer. IJske Rutgers die ziet dat gevaar ook. Zij is tien jaar trouwambtenaar. Officieel heet dat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Babs dus. IJske heeft de rol van de gemeente behoorlijk zien veranderen. Jaren geleden werd dat gewoon, en dan spreek ik zo rond de jaren negentig nog... werd dat gewoon in het gemeentehuis of stadhuis voltrokken. En de laatste jaren zie je dat ook dat steeds meer opschuift. Je mag eigenlijk je eigen locatie uitkiezen. Midden in het maisveld of in de koestal of in de showroom van een uh, autoverkoopzaak... of wat dan ook. Er wordt steeds meer gefaciliteerd. Het huwelijk wordt steeds meer een product, kunnen we zeggen. Het huwelijk is een product geworden dus, maar wat betekent dat voor de trouwambtenaar? Voor de bruidspaar is het niet duidelijk dat voor de gemeente dit een groot bedrag is aan leesjes wat betaald wordt... maar dat het ambt van trouwambtenaar een niet-honoraire functie is. Wij krijgen slechts 75 euro bruto betaald voor het voltrekken van een huwelijk. Er zit dus een spanningsveld tussen de verwachtingen die de gemeente bij bruidspaar wekt door 700 euro aan leesjes te vragen... En wat een babs ervoor terugkrijgt: 75 euro. Gemeenten gaan steeds meer mee in die wensen van bruidsparen. En daarbij stijgt de verwachting richting de babsen. Dus je bedoelt dat babsen steeds harder moeten lopen. maar het bedrag hetzelfde blijft? Voor een, een paar wat getrouwen is dat natuurlijk ook helemaal niet inzichtelijk. Als zij 1200 euro betalen voor het voltrekken van een huwelijk. dan verwachten zij. Ook veel van een trouwambtenaar, die lat, wordt enorm hoog gelegd. En zij hebben natuurlijk niet het inzicht dat het een niet-honoraire functie is... en dat de trouwambtenaar slechts een klein bedrag uh, ontvangt. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het ook een klein beetje... die vergoeding omhoog gegaan kan worden... dat beloning en prestatie toch iets meer in evenwicht komt. Daar is een groep trouwambtenaren onder andere uit Groningen, Limburg, Drenthe... en de Achterhoek al zeven jaar mee bezig. Zij hebben een rapport opgesteld en een voorstel gedaan aan de VNG om de vergoeding te verhogen naar 8 uur in plaats van 3 uur. Om reis- en onkosten vergoed te krijgen en om pensioen te kunnen opbouwen. Ja, we hebben dat. Uh rapport uh, toegestuurd gekregen. Daar hebben we verder als VNG geen standpunt over ingenomen. Dat is toch echt iets tussen de gemeente en de Babsen. Dit is een bedrag wat in de, in de regelgeving staat. Uh, wij hebben vanuit onze achterban, de gemeentebestuurders... niet de klacht gekregen dat door een dergelijk laag bedrag... er onvoldoende animo is om Babs te worden. De achterban van de VNG vindt het probleem niet urgent... Ja, poging 2 van de Babse was een verzoek aan de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, de NVVB. Maar die stuurde hem weer terug naar de VNG. Kasjemuur dus. Uh, nou ja, ironisch, want dat is precies hetzelfde wat ons overkwam toen wij de VNG hierover wilden interviewen. De VNG verwees ook ons eerst door naar de NVVB. En de NVVB verwees op hun beurt ons weer terug naar de VNG. Kasjemuur, Kasjemuur. Hoeveel een Babs betaald krijgt, is dus een keuze van de individuele gemeenten. Die 75 euro is een minimumbedrag, maar gemeenten verschuiden zich daar vaak achter... en betalen niet meer dan het minimum. Maar volgens de VNG blijft het dus een zaak tussen de Babsen en hun eigen werkgever. Die hoge tarieven die gemeenten vragen, zitten hem dus niet per se in de vergoeding van de Babs. Ja, maar die bruidspaden die worden nog steeds afgeschrikt... door de soms onbegrijpelijk hoge kosten die gemeenten voor een huwelijk vragen. Is er een oplossing, vraag je je misschien af. Renate zat ook met dat geldprobleem en wilde daarom een budgethuwelijk. Nou ja, wij waren in eerste instantie wel van plan... om gewoon dan uh, de babs te laten beedigen voor die dag, uh, dus voor 19 mei. Maar omdat wij dus wel met ons budget zaten, zei onze weddingplanner van... waarom trouwen jullie niet dan de maandag ervoor gewoon in Harningsveld op het gemeentehuis? Uh, want dan is het gratis en dan bespaar je gewoon heel veel geld. En doe dan gewoon een babs inhuren die je dan als toneel nog een keertje in de echt verbindt. Je kan de hoge tarieven van gemeenten op deze manier omzeilen. Daarmee mist de gemeente dus wel de huwelijksboot ondanks alle inspanningen om bruidsparen aan te trekken. Tja, en dit gebeurt niet alleen bij de NATO. IJske ziet een trend in deze zogenoemde ceremoniële huwelijken. Dan is het met alles erop en eraan en dan op de plek enzovoort wat ze willen. Maar eigenlijk wordt dan, dan niet het echte huwelijk meer vertrokken. Dat is al gebeurd. Dat is of op dat gratis moment of bij die balie gebeurd. Alleen dat weet alleen het bruidspaar en de getuigen. Mm -hmm. En voor het oog van volk- en vaderland wordt het huwelijk nogmaals voltrokken. En dat is iets wat heel erg veel gebeurt. En waarbij je je ook moet afvragen, is dat een goede zaak? Want daar wordt eigenlijk een toneelstukje op gevoerd... Uh, en eigenlijk een beetje bedrog gepleegd... want niemand weet dat dat geen werkelijk huwelijk is... wat daar voltrokken wordt. Bruidsparen worden dus afgerekend op de liefde... als zij in een gemeente willen trouwen met een hoog tarief. Maar ook gemeenten worden steeds vaker afgerekend op die hoge tarieven... door bruidsparen die kiezen voor een gratis huwelijk en een nepceremonie een paar dagen later. Het is dus moeilijk ondernemen voor gemeenten op een krimpende huwelijksmarkt. De gemeente vraagt haar eigen prijs, maar het is de vraag tegen welke prijs. Well, Bezoek en reportage van verslaggevers Sammy Peters, Eva Kiemenij, Thomas van Veen en Astrid Cornelissen. Als je nou trouwplannen hebt en je wilt weten hoe duur trouwen in jouw gemeente is, kijk dan even op de website van Reporter Radio. Reporter Radio. Met Karl johan de Zwart. Het is zes minuten over half acht. We gaan het hebben over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Want op 21 maart stemmen we niet alleen voor nieuwe gemeenteraadsleden... maar ook over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. In een referendum kunnen we die wet dan goed of afkeuren. We onderzoeken in Reporter Radio vandaag... hoe de journalistieke bronbescherming geregeld gaat worden. En daarvoor gaan we eerst terug naar een uitzending van Argos. De zaak van Helene de Waal, voormalig AIVD-ster. Wordt daar gereconfronteerd. Een opmerkelijke zaak van aantasting van de bronbescherming. Ze werd vervolgd voor het lekken van staatsgeheimen aan de Telegraaf. Terug naar 3 juni 2009. De Tibetaanse geestelijk leider de Dalai Lama bezoekt Nederland. Het is de zesde keer dat de Dalai Lama Nederland bezoekt. Voorheen sprak hij onder andere met prinses Juliana... kroonprins Wilma-Alexander en de premiers Lubbers en Kok... Maar nu, anders dan veel buitenlandse collega's... weigert minister-president Bolkenende de Tibetaanse leider te ontvangen. Telegraafjournalist Jolande de Graaf schrijft een dag later... dat de beveiliging van de Dalai Lama flink was opgeschroefd. Er zouden serieuze bedreigingen zijn uit de Chinese hoek... zo melden goed geïnformeerde kringen rond het bezoek. Wat Jolande de Graaf op dat moment niet wist... ze werd al een tijdje gevolgd. De reden was dat op 28 maart 2009 ook informatie van de AIVD was gelekt naar haar. Het betrof informatie over de inval in Irak in 2003. Ze werd vervolgens afgeluisterd en gevolgd. Omstreeks 20:05 uur 5 zie ik B32, de journalisten, de auto parkeren in de ***straat de Voorburg. Ik zie haar uitstappen en weglopen in de richting van nummer 8. Ze heeft haar handtas en spijkerjas in haar handen. Ik zie dat ze de woning binnengaat. Tussen 20.05 en 23 uur is de woning onder observatie geweest. Omstreeks 23 uur zie ik de journalisten uit de woning komen. Ze stopt in haar auto en rijdt weg. Met het volgen en afluisteren van Jolande de Graaf... concludeerden de AIVD en de politie dat Helene de Waal het lek was binnen de dienst. Zij en haar man werden gearresteerd. Twee weken terug verscheen een stuk in diezelfde krant... over bedreigingen tegen de Dalai Lama. Voor de AIVD bevestigde dat artikel wat ze toen al wisten... over een medewerkster en haar man, een oud-medewerker. Vanmorgen werd het stel gearresteerd op verdenking van het lekken van staatsgeheimen. Ik kan me niet een ernstige incident voorstellen dan we nu hebben gehad. Bij de schrijfster van de artikelen is huiszoeking gedaan. Zij wordt verdacht van het openbaar maken van staatsgeheimen. Het recht op bronbescherming, in dit geval van Jolande de Graaf van de Telegraaf, werd geschonden. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... concludeerde dat het na het eerste lek onterecht was om de bronbescherming aan te tasten. Als een dienst vermoedt dat er iets gelekt is... dan is dat per definitie een ernstig feit. Vers 2 is dan weer dat je zou moeten nagaan wat is er nou gelekt. Hoe ernstig is het feit dat nou juist deze documenten zijn gelekt. En daarvan hebben wij gezegd, nou, wij gaan ervan uit dat voldoende aannemelijk is geworden, dat er gelekt is. Maar wat de telegraaf betreft uh, is wat er gelekt was in dat stadium... dat je dacht, nou ja, is dat nou zo vreselijk? Uh, nee, omdat dat toch zaken waren die eigenlijk wel algemeen bekend waren... waar niet zo erg veel uh, nieuws in stond. Alleen dat het op deze manier naar buiten kwam, dat was wel nieuw. Jolande de Graaf werd vervolgens niet meer vervolgd... en het leidde in eerste instantie tot vrijspraak van Helene de Waal. Maar de rechters in hoge beroep en de Hoge Raad oordeelden anders. Ook al was de bronbescherming aangetast... het bewijsmateriaal mocht wel worden gebruikt. Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder... en is er een nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten... waarover op 21 maart een referendum wordt gehouden. De voorzitter van mijn beroepsvereniging maakt zich ernstig zorgen... in een campagnefilmpje voor Amnesty. Ik ben Thomas Brunning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De sleepwet geeft Nederlandse inlichtingendiensten de bevoegdheid... om op grote schaal communicatie op het internet te onderscheppen... En daar maken we ons zorgen om. Want het sleepnet maakt het voor journalisten heel moeilijk om hun bronnen te beschermen. Als bronnen het gevoel hebben dat ze niet meer op een veilige manier iets kunnen vertellen aan journalisten... Ja, dan is in feite de, de manier waarop journalisten kunnen werken kapot. Zonder beschermde bronnen is de rechtsstaat in gevaar. En daarom stem ik op 21 maart tegen de sleepnet. Het sleepnet maakt de bronbescherming kapot. En ik schrik. Wordt het allemaal dan nog slechter? Ik ga langs bij Thomas Bruning. Hoe zit het met de nieuwe wet? Wat er bijvoorbeeld in de wif staat... is dat als er heel specifiek uh, de bronnen van een journalist moeten worden nagegaan dan moet daar voorafgaand eerst door een rechter naar gekeken worden... en die moet gaan zeggen, van, nou ja, is er echt een hele belangrijke reden... Waarom, deze, waarom de gangen van deze journalist worden nagegaan. Dus als, als de, de veiligheidsdiensten specifiek via een journalist... een, een bron willen uh, traceren, dan staat daar een rem op. Dus, toch eindelijk bronbescherming, begrijp ik. En als ik de wet erbij pak, klopt dat helemaal. Is het nu een absolute recht, vraag ik aan hoogleraar informatierecht Nico van Eyck... Nee, nee. Uh, uh, dat is, dat is echt waar die functie voor, voor de samenleving voorop staat. Hè. Die controlerende rol van journalisten, bevorderen van het debat. Daar kijkt de rechter in die keer naar. Dus je kan niet zeggen, er is een absoluut uh, heilig brongeheim daar, daar mag nooit aan getornd worden. Nee, dat moet inderdaad in een wat breder kader afgewogen worden. Maar het is wel heel erg sterk. Ja, en het uitgangspunt zal zijn van die rechten. In beginsel zal ik nooit toestaan dat er een inbreuk op het bronnengeheim wordt gemaakt. Want zo is de jurisprudentie ook. Maar, en, en het zal dus niet zo zijn dat wanneer de minister naar de rechten toegaat... dat hij vaak daarin gelijk krijgt, is mijn veronderstelling. Maar het kan, het, kan, het kan wel. Een flinke vooruitgang dus in vergelijking met de oude wet. Maar ik check het toch voor de zekerheid even bij Harm Brouwer... voorzitter van de toezichtscommissie op de inlichting en veiligheidsdiensten. Bij wet wordt geregeld nu dat er uh, journalistieke bronbescherming is. Uh, dat wil zeggen dat wanneer je uh, een, een, als dienst een, een, bevoegdheid, uh, een bijzondere bevoegdheid inzet op een journalist, zeg maar, denk maar aan de tabbevoegdheid, ten einde zijn, zijn bron te achterhalen dat je daar de toestemming voor moet uh, hebben. Niet van de toetsingscommissie, niet van de CTIVD, maar van uh, de, de rechtbank Den Haag. Die dat dan gaat, uh, uh, gaat beoordelen. Uh, afhankelijk was het, uh, later is, dit, is dat nog, uh, zeg maar, uh, die, uh, die waarborg verruimd. Doordat uh, uit, in de wet is opgenomen dat iedere inzet van, een bijvoorbeeld, maar even van een TAP-bevoegdheid op een journalist die kan leiden tot het achterhalen van, een, van, van bronnen, onderworpen is aan die toestemming van die rechtbank Den Haag. Ja, in de, ik denk dat dat in de praktijk gaat beginnen. Dat betekent dat iedere tap die je inzet op een, op een journalist... eerst de toestemming moet hebben van, van, de, van de rechtbank Den Haag. Want ja, iedere tap kan de mogelijkheid creëer de mogelijkheid... dat je natuurlijk ook bij bronnen komt. Zo lijkt de nieuwe wet een betere bescherming te bieden. Of toch niet? De aantasting van de bronbescherming zou in gevaar zijn door de nieuwe bulk interceptie van de kabel. Een belangrijk onderdeel, en zo is de, de WIF ook in de volksmond gaan heten, de sleepwet. Uh, het moment is dus dat uh, de, de veiligheidsdiensten een heel stuk van het internet gaan afstropen. En internet moet je dan heel breed zien. Hè, dat is uh, telefoonverkeer, appverkeer, e-mailverkeer, alles kan erin zitten. Ja, dan is die bescherming van die bronnen uh, niet makkelijk. Want dan komt dat hele arsenaal aan gegevens komt in handen van de veiligheidsdiensten. En daar kunnen dus die kwetsbare bronnen uh, en het materiaal van journalisten in zitten. Via een omweg dan toch toegang tot bronnen? Daar lijkt het op. Maar hoogleraar Nico van Eyck is er voorzichtiger over. Nou, heel veel dingen gaan over gedrag. Dus uh, hoe de diensten opereren, dat beslist in feite de minister. Dus als de minister zegt, uh, ik heb nou bij deze besloten... dat jullie ook die, uh, die, uh, die bulkinformatie eerst moeten screenen... op of daar wel of niet de, de naam van een specifieke journalist in zit. Want het zou kunnen zijn dat het gaat over een situatie... Hè, waar specifieke personen wel identificeerbaar zijn. Dus je weet misschien niet uh, wie allemaal journalisten zijn... maar het kan best zijn dat een aantal journalisten... in die bulkinformatie zouden kunnen zitten. Dus je zegt, nou, dat moet er eerst even uitgehaald worden of je maakt hele heldere afspraken met de partij aan wie je die informatie geeft... over wat ze wel of niet met die informatie mogen doen. Heldere afspraken, ook over de bulkdata. Maar wat zegt de wet er nu eigenlijk over? Mogen de diensten dan wel bronnen achterhalen? Je weet eh, op dat moment eh, bij, slechts bij benadering wat je wil gaan binnenhalen... Hè, in het kader van zo gericht mogelijk. Eh, is dat zo gericht mogelijk medegedefinieerd... Uh, op de, de inzet van bevoegdheden op uh, journalisten. Uh, uh, ik denk dat dat onder hele bijzondere omstandigheden... De, de, de, kan zich dat wel eens voordoen. Ik denk absoluut niet vaak. Dan zul je de toestemming van de rechtbank Den Haag nodig hebben. En je hebt het de, de, de, de, de, de, de, bij de volgende fase... als je het hebt over de analyse- en de selectiefase... als je zeg maar, telefoonnummers van de journalisten... in die selectiefase in de selectie wil zetten... dan zul je daarvoor... Uh, dat is dus de, de bevoegdheid bij de verdere bewerking... Uh, uh, dan zul je daarvoor ook de toestemming van de rechtbank Den Haag moeten hebben. Dus wat dat betreft, er is, de, de, de, er is op dit punt kritiek... maar ik, ik, uh, ik ben het niet helemaal eens met die, uh, met die kritiek. Ja, ook bij de bulkinterceptie lijkt de bronbescherming geregeld te zijn. De praktijk zal het uit gaan maken... Maar, zo stelt Nico van Eyck, de controle werkt ook preventief. Ja, kijk, van toezicht gaat altijd een soort van preventieve werking uit. Het feit dat je weet dat op jouw toezicht wordt uitgeoefend... Be beïnvloedt natuurlijk je gedrag. Je gaat niet roepen, laten we nu massaal uh, uh, bronnen proberen te achterhalen. Uh, en dat doen we vooral omdat we vervolgens het dat, uh, dat toezicht zegt... dat we het verkeerd hebben gedaan. Nee, dat is natuurlijk niet hoe het gaat. Het gaat precies omgekeerd... Zou dat iets zijn wat in het toezicht belangrijk wordt geacht? Nou, dan kan je ja antwoorden. Dus dan moeten we er heel voorzichtig mee omgaan. De journalistieke bronbescherming en de nieuwe wet... op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. U hoorde een reportage van Wil van der Schans en Klaas Dentek. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Omroep Gelderland. De krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En de Limburger. Reporters NL. Onderzoekjournalistiek uit heel Nederland. Bij de vorige verkiezingen nam maar één van de twee Limburgse kiezers de moeite een vakje rood te kleuren. Ik denk dat het niet bij iedereen uit idealisme is. En ik denk ook niet dat het bij iedereen uit uh, eigen belang is. Nou, ik ken geen politicus die ik nog kan vertrouwen. Dus, uh... Ik denk dus dat er goede mensen zitten, maar niet allemaal. In Limburg kwam één op de twee Limburgers niet naar de stembus... tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. En dat roept vragen op. Bijvoorbeeld, hoe staat het in die provincie met het vertrouwen in de politiek? Onderzoeksjournalist Hans Gozen van de Limburger probeert een antwoord te vinden op die vraag. En een maand lang doet hij onderzoek naar vertrouwen in de politiek in Limburg. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Loopt Limburg al een beetje warm voor die gemeenteraadsverkiezingen? Uh, de politici wel. ja. Want je ziet dat de campagnes al overal uh, begonnen zijn. En er wordt uh, geflyerd en uh, bij winkelcentra staan ze. En uh, er vinden al allerlei evenementen plaats. Of de kiezer uh, net zo warm loopt, dat, uh, dat moet nog blijken. Ja, want die komen niet massaal af op uh, die georganiseerde bijeenkomsten en uh, campagneactiviteiten. Nee, ik heb niet het idee dat daar uh, speciaal mensen op afkomen. Nee. nee. Je doet een onderzoek, hè, uitgebreid onderzoek, naar het vertrouwen in de politiek in Limburg. Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe heb je dat onderzoek opgezet? Nou, het is eigenlijk een, een journalistiek experiment, ook voor ons. Want we, we, we doen dat onderzoek vier weken lang online. Waarbij we eigenlijk iedere dag, iedere dag al onze, bevindingen, onze deelbevindingen presenteren. Ja. En dat is eigenlijk totaal anders dan dat we normaal werken. Want dan zoek je eerst alles uit en pas dan kom je met een verhaal. En nu moet ik iedere dag, of moet, mag ik iedere dag online wat presenteren. En het voordeel daarvan is dat je ook heel snel kunt schakelen ook op wat mensen zeggen dat je dan meteen op, op in kunt springen. Bijvoorbeeld vorige week was er een uh, straatinterview... en toen riep iemand uh, van... Uh, ach ja, al die, al die gemeenteraadsleden... die doen het alleen maar voor het geld. Mm -hmm. nou ja dan, De dag daarna hebben we dan uh, alle inkomsten van raadsleden... eens vergeleken, afgezet tegen het aantal uren... wat ze aan hun werk besteden. En dan, ja, dan kun je die, die uitspraak meteen even... van, uh, van onderbouwing uh, of juist ondergraving uh, voorzien. Ja, die kun je van tafel vegen. Want uh, even voor uh, het beeld... wat verdient een gemeenteraadslid? Dat houdt niet over, toch? Nee, nee. Ja, goed, het varieert natuurlijk. En, en dat maakt het ook weer moeilijk. Het, het varieert per van de, hangt af van de, van de grootte van de gemeente. En, en daarnaast hangt het natuurlijk ook af van het aantal uren wat je er aan besteedt. Ja. Er zijn natuurlijk ook ervaren raadsleden die met minder uren uit kunnen dan, dan een uh, nieuweling die nog al die stukken voor de eerste keer leest. Uh, maar, maar nee, als je het alleen voor het geld zou moeten doen. Uh, dan uh, denk ik niet dat, dat er veel mensen te vinden zouden nou ja. zijn. Goed, je, doet dus, je maakt eigenlijk gebruik van, van, van, uh, van lezersreacties uh, uh, en vragen die bij hun leven. Hè? Uh, zo is het onderzoek een beetje opgebouwd. Uh, ja, nou is dat vertrouwen in die politiek dus uh, vrij mager. Hoe reageren mensen dan wel? Hebben mensen überhaupt vragen uh, aan jou en opmerkingen? Wordt er veel gereageerd dan? Uh, ja, goed, wel eens veel, maar uh, uh, soms is een dag dat, dat het uh, wat reacties zijpelt, en soms zijn het er veel meer. Ja. Dat hangt ook een beetje af van het onderwerp van die dag. En, en uh, ja, hoe, hoe, uh, uh, ja, als je een stelling poneert, die, daar, daar wordt er best, uh, best vaak op gereageerd. We hebben zo'n een poll uh, op zondag, iedere zondag in die vier weken hebben we een poll uh, online. En nou, de vorige keer waren er bijna 950 mensen die op op reageren. Dus dat, dat is best veel. Ja, ja. Hoe is het gesteld met het vertrouwen in de politiek in Limburg? Als je daar iets algemeens over zou moeten zeggen. Ja, kijk, ik, ik ben nog op zoek. Hè? Ja. Maar uh, nou ja, wat je wel ziet. Uh, gaandeweg krijg je wel al het idee. dat, dat raadsleden en, en kiezers. Uh, niet echt op dezelfde golflengte zitten. Hm. En, uh, een mooi voorbeeld. Uh, ik, ik ben begonnen met, met raadsleden te vragen. waarom ze politiek in gingen. En dan krijg je allemaal uh, antwoorden als van... Uh, ik wil iets doen voor de maatschappij, ik wil iets doen voor de gemeenschap... ik wil iets doen voor de stad, ik wil iets doen voor de burgers. En als je dan de dag daarna zijn we de, de straat op gegaan... hebben burgers gevraagd waarom ze denken dat mensen de politiek in gaan. Ja, en dan krijg je hele andere antwoorden. Dan is het voor het geld, voor de macht, uh, ze vinden zichzelf belangrijk. Ja. En, en dan is maar een enkeling die zegt van... ja, ik denk dat ze het om de goede uh, bedoelingen doen. Maar dan zit er ook meteen een twijfel achteraan. Niet allemaal. Dus ja, daar zit, zat eigenlijk al de eerste tekenen dat, dat, dat het niet matcht, dat, ze op een ja. of andere manier, dat de werelden niet helemaal parallel lopen. Nee, nee dat kun je zeggen. En het, er is dus ook een groot wantrouwen hè, over een weer. Uh, althans, uh, in ieder geval richting de, de uh, gemeenteraadsleden En zit dat wantrouwen dan met name in, in de lokale politiek... of is dat in de politiek, nou ja, in het algemeen? Ja, de, de, de onderzoeken wijzen, wijzen uit dat uh, lokale politiek... Uh, gemeenteraadsleden scoren nog net iets hoger dan uh, kamerleden... Hm. Dat is heel relatief. Ja. Ook iets hoger dan journalisten. En is dat dan ja. omdat de gemeenteraad wat dichter bij de mensen staat dan Den Haag? En ja, helemaal dat zou ik in Limburg? Denken, maar dan zou je eigenlijk weer verwachten dat, uh, dat de opkomst bij lokale verkiezingen dus veel hoger zou zijn. En die is juist lager dan bij landelijke verkiezingen. Ja. Heb jij daar een verklaring voor hoe dat dan komt? Nee, en dat, dat, die ben ik aan het zoeken. En, en, en van, van deel zit het erin dat, dat uh, ja, een, een gemeente. Uh, als die een beetje functioneert dat mensen het waarschijnlijk uh, wel, wel goed vinden. En dat, dat ze niet zozeer geïnteresseerd zijn in al die besluiten die men lokaal neemt. Hmm. Aan de andere kant zijn het wel vaak besluiten die mensen ook heel direct raken. En, uh, ja, je ziet vaak dat landelijke onderwerpen wel een rol spelen lokaal. Ook bij ja. uh, wat men dan gaat stemmen. Uh, ja, het precieze antwoord uh, daarop ben ik dus aan, aan, aan het zoeken. En, we zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken naar... Uh, naar lokale partijen, want het bijzondere aan de lokale verkiezingen... is natuurlijk dat er lokale partijen meedoen. Uh -huh. En in Limburg scoren die boven gemiddeld. Maar ja goed, ook die slagen er kennelijk toch niet in... om, om die opkomst omhoog te jaren. Nee. Uh, en hoe zit het, uh, want er is dus veel wantrouwen... richting uh, de politiek en ook de lokale politiek in Limburg. Uh, nou ja, en ik denk niet alleen in Limburg. Uh, hoe zit het met de belangstelling om de gemeenteraad in te gaan... Nou, de precieze aantallen die ben ik nog aan, aan het uitzoeken. Uh, wat, wat je ziet, het varieert heel erg per gemeente. Er zijn gemeenten uh, waar je best veel kans maakt op een raad zitten... als je mee zou doen, uh, gewoon omdat er uh, niet zoveel kandidaten zijn. Er zijn ook ja. best gemeenten die, die een hele uitgebreide lijst hebben. De, ja, in in Landgraaf is een gemeente hier... Is bijvoorbeeld een lokale partij doet met drie lijsten mee... voor elk kerkdorp een, een, een lijst en daar staan overal 25 mensen op... Ja. of die allemaal ook de raad in willen... Ja. Er uh, daar staan natuurlijk ook heel veel mensen op de lijst. Omdat dat ze veel mensen kennen, een goed netwerk hebben. En dat ze hopen dat daardoor mensen uh, op hun stemmen. Maar dat, die zijn echt niet van plan om zelf in de raad te gaan zitten. Nou ja. En als we even kijken naar dat wantrouwen. Uh, uh, jij hebt gesproken ook met kandidaat raadsleden. Hè, uh, over het vertrouwen in de politiek en hoe zij dat ervaren. Waar lopen zij tegenaan? Dus wat, wat, ja, wat voelen zij bij die kiezer? Nou ja, het, het, het uh, grappigste voorbeeld, want, uh, met de raadsleden zelf, van, van hoe zij nou denken over dat vertrouwen, dat, dat komt nog. Maar ik, ik heb wel met een kandidaat Raad zit gesproken, die was advocaat. Ja. En die zei, ja als advocaat moet ik al heel vaak uitleggen waarom ik uh, moordenaars en verkrachter, uh, verkrachters verdedig. Uh, hij zei, maar toen ik op die lijst ging staan, uh, als kandidaat raadslid, moet ik nog veel meer uitleggen, want mensen verklaarden me echt voor gek. Ja. Dus ja, aan de ene kant is het kennelijk een hondenbaan die, die niemand wil. Aan de andere kant, ja. de mensen die dan wel die, die hondenbaan willen, die, die vertrouwt me niet. Want ik denk dat, dat die het om de verkeerde motieven doen. Ja, het is dus, zou je kunnen zeggen, een enorm afbreukrisico. Uh, en toch willen die uh, kandidaatsraadsleden uh, dat, dat werk gaan doen. Dan wint dus blijkbaar uh, het argument dat ze zelf aanvoeren, namelijk iets betekenen voor de samenleving. Dat wint het dus toch nog wel ja, van dat wantrouwen. Het, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik bedoel, ik heb geen aanwijzingen dat nu uh, het gros van de, van de raadsleden in Limburg. Uh, dat die op, op zelfverrijking of op uh, ja. uh, machtswallust. Uh, een, een raadzitel uh, gaan bekleden. Want ja, je ziet, uh, aanzien win je er eigenlijk niet mee. En de uh, nee, nee, positie uh, bij de burger. Ja, uh, goed. Uh, ja, als die advocaat moet geloven, dan, dan hoef je echt nergens te vertellen dat je raadslid uh, bent. Nee, dan dan, dan maak je iemand, jezelf, uh, Nee, nee. Dat, dat, scoor, dat, dat trek je geen volle zalen mee. Nee, uh, ben nee. jij tegen dingen aangelopen waar, uh, nou ja, als je het even hebt over die afstand tussen die, uh, die politici, die lokale politici en, en, en die kiezer, uh, waar er verbetering valt te boeken? Hoe, hoe, hoe zou je die, die kloof een beetje kunnen dichten? Of kleinere. Ja, de, de zoekte, ik, ik ben nu halverwege, de, de, de, voor de derde en vierde week staat ook echt uh, op het programma dat we gaan kijken van, ja, waar kan het, waar kan het dan anders? Uh, ja, er zijn al mensen, uh, afgelopen week hadden we ook een communicatiedeskundige, uh, heb ik gesproken, ja. en, en die zei van, ja, men moet dus stoppen met die podcast één keer in de vier jaar uh, naar de burger toe gaan. Je moet gewoon vaker naar de burger toe gaan. Ja. En, uh, dus niet nu uh, de mening gaan vragen en nu doen alsof de kiezer heel belangrijk is. Maar die moet eigenlijk vier jaar lang belangrijk zijn. Ja, want leeft dan heel erg het gevoel bij die kiezer van... ja, nu zijn we even, staan we in het centrum van de belangstelling. Dan zijn die verkiezingen uh, geweest. Iedereen heeft zijn zeteltje in die gemeenteraad en dan worden we weer vergeten. Ja, er zijn ook mensen die dat letterlijk zeggen. Van, ja. nou uh, ja, weet je, nou komen ze en uh, dan mogen we weer gaan stemmen. En uh, vervolgens, uh, zo gauw de stem binnen is, uh, dan worden we weer vergeten en worden we niet gehoord. En die communicatiedeskundige zei ook van het ergste wat je de kiezer kunt aandoen... is dat hij het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt. Ja. Goed, tot slot kort. Wat verwacht je van de opkomst in Limburg... bij de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart? Het grappige is, we hadden een enquête en daar bleek dat ja? 80% de, de intentie uitsprak om te gaan stemmen. Dat zou een fenomenaal record zijn, maar ik geloof er geen ene moer van. Ik okay. denk dat het gewoon weer rond de 15% zal zitten. We gaan het zien. Hans Gozen van de Limburger, hartelijk dank. Okay. Zometeen, dat was het wat betreft deze reporterradio. Zometeen in kwesties eigen cultuur en identiteit in de gemeenteraad. En daarvoor is het programma afgereisd naar Urk en Drachten. Ik wens u een hele mooie zondagavond. KRO en CRV.